In Nederland heeft ING vooral last van MKB-bedrijven die problemen hebben bij het aflossen van hun lening. Vooral bedrijven die alleen aan de Nederlandse markt leveren, hebben het zwaar, zo merkt ING. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is de internationale luchthaven gesloten door een grote brand. De rook is tot in de wijde omtrek te zien. NOS-verslaggever Wilco Boom is toevallig ook op de luchthaven van Nairobi.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 Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staan twee files. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een lekker band. De rechte rijstrook is dicht. Op de a 58 Breda richting Tilburg voor knopend sint allebos 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A27 van Breda naar Gorkum. De rechte rijstrook is daar dicht. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Jagen is helemaal in, in Servië. Onze correspondent ging mee op jacht. Je mikt, je probeert het en als je dan raakt, oh dat gevoel. De waarschuwingen voor een terroristische aanslag worden dringender en worden ook zeer serieus genomen. Ja, in Jemen loopt de spanning verder op Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië roept nu ook het ministerie van Buitenlandse Zaken alle Nederlanders op om Jemen zo snel mogelijk te verlaten. Minister Timmermans.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 We gaan erover praten met de oud-minister van Buitenlandse Zaken... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer. Meneer de Hoop-Scheffer, goedemorgen. Goedemorgen. Britten en Amerikanen zijn in vliegende haast geëvacueerd. Ge Timmermans zegt tegen Nederlanders, boek maar een ticket. Andere landen gaan zo ver nog niet. Kunt u nou inschatten of die situatie in Jemen echt gevaarlijk is? Nou, dat is razend lastig, want uh, wij weten niet, uh, u weet niet en ik weet niet... wat precies de aard van de dreiging is... Uh, men is begonnen dit hele verhaal met, met uh, onderschepte communicatie tussen leiders van Al-Qaeda. Uh, men weet niet of dat een telefoongesprek was of dat een koerier was. Al-Qaeda gebruikt vaak koeriers. Uh, men uh, uh, heeft wel een datum, uh, kennelijk aan, die, uh, aan dat afluisteren ontrokken, 4 augustus. Nou, dat is inmiddels voorbij, maar kennelijk is het zo dat het dreigingsniveau nog zeer hoog is. Uh, en dat minister Timmermans na de Amerikanen en Britten besloten... heeft de Nederlanders aan te raden Jemen te verlaten. Hij gaat dus aan de veilige kant zitten, wat met een verstandige beslissing lijkt. Mm, wat zo opmerkelijk is, um, is dat er binnen de EU verschillende besluiten voor worden genomen. En dat bijvoorbeeld de Belgen nog specifiekere informatie hebben dan uh, de Nederlanders. Hoe kan dat, dat de EU niet op één lijn zit? Dat is vreemd. Uh, dat verbaast mij dat binnen de Europese Unie uh, kennelijk uh, regeringen op basis van contacten met hun inlichting en veiligheidsdiensten eh, tot verschillende conclusies komen. Het is natuurlijk vreemd dat je Italiaan bent in Jemen dat je ziet en hoort dat Amerikanen, Britten en Nederlanders vertrekken... en dat je eigen regering zegt, uh, blijft u maar, u kunt blijven... Uh, dat, uh, dat verbaast. Uh, je zou verwachten dat binnen de Europese Unie... Uh, die afstemming uh, uh, sterker en steviger en breder zou zijn. Het is niet het, is niet het geval. Uh, u noemt België, dat is uh, in die zin weer een bijzonder geval... dat er kennelijk, ik zeg kennelijk, ik weet het ook niet zeker... Een specifieke dreiging, ook tegen België, uh, is, is, is uitgesproken uh, uh -huh. door uh, Al-Qaeda. Uh, daar kun je je iets bij voorstellen, natuurlijk, omdat Brussel uh, het hoofdkwartier van de EU en van de NAVO is. Dus België is natuurlijk per definitie Brussel een, een kwetsbare locatie. Uh, dat de Belgen uh, tot een andere afweging komen, vind ik verbazingwekkend. Ja, maar hoe, hoe zit het dan in de praktijk, meneer de Er Zijn alle landen... Um... Voor zich aan het uitzoeken of daar iets gaande is? Of elkaar daar iets van plan is? Nou, de diensten staan natuurlijk met elkaar in contact. Uh, dus in Nederland uh, de AIVD en de MIVD, de Militaire Inrichting en Veiligheidsdienst. Uh, die staan in contact en hebben uh, relaties met hun, uh, hun broeder- en zusterdiensten in, uh, in andere landen. Wisselen informatie uit. Uh, uh, niet altijd alle informatie. Uh, er zijn op een bepaald moment ook momenten dat diensten op die eigen informatie blijven zitten. Uh, regeringen consulteren hun dienst. U die hoort net minister Timmermans zeggen. Uh, ik heb overleg gehad met uh, de AIVD. Ik neem ook aan met de MIVD. En op die basis heeft hij een beslissing genomen. Uh, kennelijk is het zo. Ik zeg wederom kennelijk. Uh, dat in andere landen, een andere afweging wordt gemaakt. Ik zou als ik minister was nu uh, handelen zoals minister Timmermans uh, onder, onder het motto... je weet het niet, de onzekerheid is te groot, de dreiging is te groot. Laat ik maar aan de veilige kant blijven zitten. Mm. We krijgen toch het idee dat de Verenigde Staten niet heel um, ruimhartig informatie delen uh, die ze hebben. Klopt dat? Nou, ze hebben veel informatie gedeeld uh, met uh, de Amerikaanse Commissie uh, voor Inlichting en Veiligheidsdienst... ...de Amerikaanse Commissie stiekem, om het op zijn Nederlands te zeggen. Uh -huh. Het bijzondere daar is dat uh, de grootste Obama-critici, misschien moet je zeggen Obama-haters uh, tussen de Republikeinen... ...nadat ze die briefing hadden gekregen, hebben gezegd... ...dit is buitengewoon ernstig en buitengewoon serieus en wat, uh, wat Obama heeft besloten... Namelijk het evacueren van Amerikanen eh, en zelfs niet essentiële ambassadestaf, eh, is de juiste beslissing. Met andere woorden, ik ga ervan uit, eh, op basis van dat soort uitspraken, dat de dreiging inderdaad ernstig en serieus is. Alleen, we weten niet wanneer en we weten niet waar. Eh, we gaan nu allemaal uit van Jemen. Dat is natuurlijk een gevaarlijk land, daar zit veel Al-Qaeda. Die zijn Pakistan en Afghanistan uitgejaagd door al die drone uh, Saudi-Arabië heeft nog niet zo lang geleden enorm hard opgetreden tegen Al-Qaeda. Dus die mensen zijn ook van Saudi-Arabië naar Jemen gekomen. Maar of, of uh, het gevaar met name en, en uitsluitend in Jemen dreigt, is natuurlijk ook volstrekt uh, onzeker. Ja. Het kan uh, uh, op alle momenten, op alle plaatsen uh, gebeuren. Dus helemaal... Je indekken tegen dit soort uh, potentiële aanslagen met het evacueren van burgers uit Jemen uh, kun je natuurlijk ook niet. Nee. Het zou natuurlijk voor de NSA een mooie mogelijkheid zijn om uh, nut en noodzaak van hun gespioneren. Op tafel te leggen. Dat vind ik te cynisch gedacht, meneer Oosten. Oh. Uh, daar, daar vind ik uh, de situatie te, te ernstig en te serieus voor. Uh, nou ja, er dat... wordt natuurlijk ook gespeculeerd dat ze de zaak wat opblazen. Ja, Om, uh... maar ik deel die speculatie niet. Uh, want nogmaals, dan zou het zeker niet zo zijn dat in de Verenigde Staten. Uh, ...de senatoren, congresleden uh, van alle politieke kleuren, ...nogmaals de grootste Obama-critici uh, publiek zouden zeggen... ...dit is dermate ernstig dat de president de juiste koers volgt. Dus ik, daarom zeg ik, ik vind het te cynisch om dit mm. te koppelen. Uh, ik heb ook gezien dat dat gebeurt uh, aan uh, de discussie rond... Uh, ...wat mag de NSA in de Verenigde Staten nou wel... ...en wat mogen ze niet in Amerika, maar vooral dan ook uh, in derde landen. Goed, meneer Roopscheffer, we blijven het volgen. Hartelijk dank, goede uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Over Jemen en de dreiging van al Qaeda op het Arabisch Schiereiland... praten we door, doen we met Coco Defensie defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Ko al Qaeda op het Arabisch Schiereiland wordt geleid door al Wuhashi. Wat is over hem bekend? Ja, wat is over hem bekend? Hij heeft een tijd in de gevangenis gezeten... nadat hij een zwerftocht door uh, allerlei landen heeft gemaakt. Iran, Jemen enzovoorts. Uh, daarna is deze dertiger opgeklommen... Uh, in de hiërarchie van Al-Qaeda... en is hij nu ja, min of meer nummer twee geworden. General Manager wordt hij in een Amerikaanse vakpers al genoemd. Opvallend. We praten niet meer over generaals, maar over managers. Hij heeft uh, zich omhoog weten te werken nadat hij uh, zich bewezen heeft... door een aantal hele spectaculaire aanslagen uit te voeren. Een van die aanslagen was overigens op een Amerikaanse ambassade... en daar werkte hij samen met... Al Ibrahim al assiri En die combinatie, daar zijn de Amerikanen ontzettend bang voor. Want die Assyri dat is een, je zou bijna zeggen... innovatieve ondernemer op dit gebied. Want die ontwikkelt allerlei nieuwe trucjes, nieuwe uh, bommen. Uh, bijvoorbeeld in uh, inktprintercartridges heeft hij uh, bommen ontworpen. De onderboekenbommer van uh, een paar jaar geleden er kwam ook uit zijn uh, brein voort. En nu zou hij dan... Uh, iemand uh, zijn die uh, niet-detecteerbare, dus niet-ontdekbare uh, vloeistofbommen uh, in kleding uh, zou hebben ontworpen. Dus men is gewoon erg bang altijd voor het eerste optreden van deze man, want hij komt altijd met, met wat nieuws. Ja, goed, maar uh, Ko, hij wordt dus in de gaten gehouden, dat zal hij zelf ook weten. Uh, dan laat hij zich afluisteren in het telefoongesprek met de nummer 1 van Al-Qaeda. Is dat dan niet raar? Ja, dat is heel vreemd. Want men heeft altijd gezag, gedacht dat uh, Al-Qaeda op het uh, Arabische schiereiland een van de meest uh, geavanceerde organisaties was in dat opzicht. Na de lekken van Edgar Snowden heeft men goed opgelet hoe die verschillende takken van die terreurorganisatie daarop hebben gereageerd. Men heeft toen ontdekt dat juist deze organisatie onmiddellijk zijn veiligheidsprotocollen... Uh, heeft gewijzigd. Dus men dacht, we hebben hier echt met professionals te doen. Dat nou juist uitrekend deze organisatie zo lichtzinnig is geweest... om uh, over een open lijn te praten of te mailen, dat weten we niet precies... Uh, dat heeft natuurlijk nogal de aandacht uh, getrokken. Dus er zijn twee eigenlijk verklaringen voor. Eén is, men heeft het opzettelijk gedaan, want men is er achterlijk natuurlijk niet... Uh, Opzettelijk om het Westen uh, deze paniekreactie uh, te bezorgen en om alles in het werk te, te laten stellen. Nu wat er, wat er gebeurt, terugtrekken, personeel, ambassades enzovoorts. Dus dan gaat het meer om de, de psychologische ontwrichting die hiervan al het gevolg is. Of uh, het is toch zo, het, het blijft allemaal maar mensenwerk, dat ook zelfs in deze organisatie mensen zich niet aan die hele nieuwe aangescherpte veiligheidsprotocollen hebben gehouden en een paar foutjes hebben gemaakt en daardoor nu ontdekt zijn. Um, en door de afluisteraars. En uh, dan heeft dat deze reactie veroorzaakt. Goed. Um, Amerikanen hebben, nou ja, dat weten we inmiddels, groot alarm geslagen... zich teruggetrokken uit Jemen. Uh, we zien ook alle oproepen, onder andere ook van onze eigen minister. Um, laat het Westen zich hiermee niet in die zin in de kaart kijken... dat we laten zien dat we bang zijn en zwichten voor terreur? Ja, maar Obama heeft ook te maken met uh, zware binnenlandse kritiek... Uh, dat hij uh, de, de oorlog tegen terrorisme eigenlijk een beetje aan het bagatelliseren is laatste tijd niet meer zo heel erg belangrijk zou vinden zelfs de naam war on terror is geschrapt uh, hij ligt dus onder vuur dus hij moet laten zien dat hij wel degelijk bij de les is en uh, minder dan een jaar geleden de gebeurtenissen natuurlijk in de ambassade Benghazi, libië uh, heeft hem ook uh, een enorm pak kritiek opgeleverd. Dus hij mag het geen tweede keer laten gebeuren. Dus hij kiest nu inderdaad, zoals uh, ja, Pilk Scheffer net zei het, voor de veilige kant. En dat is... Uh, hij kon niet anders, denk ik. Kokolijn, defensiespecialist bij instituut Klingendaal. Dank. De Snor -scooter zorgt voor veel ergernis. En de Fietsersbond vindt dat er maatregelen nodig zijn. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 15 minuten over acht, een sticker en lekkere roomboterkoekjes. Het zijn de actiemiddelen van de KNFG-geleidehonden. Want hulphonden mogen vaak de winkel niet in, of de taxi, of de bibliotheek. En daarom eh, proberen ze dat bij KNFG wel voor elkaar te krijgen. Goed gedrag van bijvoorbeeld winkeliers wordt deze week met de koekjes beloond. Mark Robin Visser nam vast de proef op de zon. We gaan op stap met Brenda Mandjes en, niet te vergeten... Zola.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 Elle geven van KNGF, geleide honden was dat. Toegang voor assistentiehonden moet wettelijk geregeld worden, vindt ze eigenlijk. Hierover uh, later meer bij ons. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Edwin Gerrits, druk, druk, druk. Ja, druk met twee uh, niet al te lange files. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag, voor Delft 6 kilometer... staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechter rijstrook is dicht. Op de A58 breda richting Tilburg voor Knoppens in Anderbosch, 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A27, maar de weg is daar weer vrij. Ronald, hoorde u met Mr. Rock and Roll. Het jachtseizoen is weer begonnen. Nou ja, in Servië. We trekken er ieder weekend duizenden mensen op uit om wild te schieten. Want jagen is in Servië een beetje een volkssport. Correspondent Joost van Egmond nam les op de schietbaan en ging mee. Oh, de was Mag mee uit jagen. En wel met een heel exclusief gezelschap. De voorzitter van de jaagclub, de voorzitter van de schietcommissie. Iedereen is erbij. En we gaan kijken hoe leuk jagen eigenlijk is. Dit is het terrein waar de jagers zich vaak komen warm schieten. Het is een kleiduiven Dubbel Dubbelloops geweren en dan staat er microfoon voor je neus... ...waardoor je ha kunt schreeuwen. En vervolgens vliegt de kleiduif En Dusko Ilic, voorzitter van de schietclub... ...gaat me uitleggen hoe je een geweer voorbereidt. ...het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 Mensen moeten weten hoe je met een rapen omgaat en ze moeten weten wat de regels zijn. Pravilovci, postuur, pravila, postuur is borno mestel, Je ziet dan ook dat de ongelukken, dat is allemaal bewilde jagers. Mensen die niet lid zijn van de vereniging en die dus ook niet bij Ilitch op cursus zijn geweest. En waarom is dit nou zo leuk? Pa, toch hobby. Waarom die schiet kan Ilitch niet uitleggen, maar wel dat gevoel toen hij zijn eerste duif raakte. Kadan Trojpostig naar Oespech, onze Radweek.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 De Fietsersbond wil dat er zo snel mogelijk een verbod komt op uh, snorscooters. Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met dit vervoermiddel? Nou, uit een uh, recent onderzoek van TNO blijkt dat uh, de snorscooter met verbrandingsmotor... echt uh, ontzettend veel uh, vervuiling uitstoot. Veel meer dan uh, een gewone scooter of een auto. Die, op zich, uh, die gewone scooter stoot op zich ook al heel veel uit. Dus dat is voor ons aanleiding om te zeggen van... Uh, ja, daar, daar moet iets aan gebeuren. En de staatssecretaris zelf zegt dat ze wil gaan controleren... Uh, omdat die scooters niet verkocht mogen worden. Dus dan zeggen wij van ja, stop er dan mee. Maar wacht even, ze mogen helemaal niet verkocht worden? Nee, eigenlijk niet. Uh, de staatssecretaris eigenlijk zegt niet dat, of echt niet? Nou, echt niet. De, de staatssecretaris geeft in haar rapport uh, een begeleide brief bij het rapport aan... dat. Uh, de scooters, zeg maar, uh, niet voldoen aan de regelgeving. Ja. En, uh, en de RDW moet gaan controleren in de winkels. Mm -hmm. Of die scooters wel uh, goed afgesteld staan. Want dat, daardoor zijn ze zo vervuilend, omdat ze niet goed afgesteld staan? Of gaan ze daardoor te hard? Uh, nou, het zijn eigenlijk twee problemen. De, de scooters die uh, begrensd worden. En dus wel aan de snelheid voldoen. Die zijn extreem vervuilend. Doordat ze afgeknepen worden, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, maar het gebeurt inderdaad ook heel vaak dat de scooters niet. Afgesteld worden en daardoor te hard rijden. Dus hebben we hebben eigenlijk met twee problemen te maken. Ja, want dat maakt uh, natuurlijk het op de weg weer onveilig. Ja, de fietspaden met name. Ja. Maar meneer Van der Steen, uh, afgezien van de vervuiling, u mag dat ding gewoon niet, hè? Uh, nou ja, wij krijgen ontzettend veel klachten van fietsers, met name in de grote steden. Uh, over de verkeersgevaarlijke uh, situaties die met scooters samenhangen. En dat, is, dat is een groot probleem, zeker in, uh, in de steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Waar, maar is, dat, op... is dat aan Thomas? Zo zijn er meer aanrijdingen door? Ja. In Amsterdam uh, houdt men dat bij en het aantal ongelukken met scooters is uh, enorm toegenomen de laatste jaren. En je wilt er ook niet achter staan hoor, bij een stoplicht, kan ik u vertellen. Op nee, de het, fiets. Het, het stinkt enorm en uh, nou, het is niet voor niks dat ook het Longfonds uh, nu aan de bel trekt en zegt van we willen die dingen niet op het fietspad. Want wij adviseren onze uh, uh, ja, mensen met longproblemen graag om, om uh, te bewegen en te fietsen. Maar we vinden het onverantwoord om dat te doen uh, op een plek waar zoveel van die uh, scooters rondrijden. Gaat u proberen een verbod af te dwingen? Nou, wij, wij zeggen in ieder geval... Kijk, in 2017 zegt de staatssecretaris... moet er Europese regelgeving komen... waardoor die scooters niet meer op deze manier kunnen rijden. Uh, en we hopen natuurlijk dat mensen gaan kiezen... voor, uh, voor de e-bike of voor de e-scooter. Omdat dat al, een, dat dat al, een, dat dat al een veel beter is. En uh, ja, een verbod, uh, dat, zal, uh, dat zal moeilijk worden. Maar uh, Europese regelgeving zal ervoor zorgen... dat uh, de scooters wel gaan verdwijnen op termijn. Ja, en wat u betreft uh, liever vandaag dan morgen. Hugo van der Steenhoven van ja. de Fietsersbond, dank u wel. Het is een uh, grote brand met flinke gevolgen voor uh, de reizigers. Onze verslaggever Wilco Boom zag dat al bij het uh, internationale vliegveld op Nairobi. Grote vlammen Die sloegen uit het dak van het uh, gebouw van de uh, internationale aankomstterminal. Uh, ja, het gevolg daarvan is dat in elk geval uh, tientallen Nederlandse uh, vakantiegangers uh, hier nu gestrand zijn op het uh, vliegveld. Ja, zo dadelijk hoort u hier in het Radio 1 Journaal. Het laatste nieuws van onze correspondent Koert Lindijer. 8, 9. Kinderen met een stofwisseling ziekte betten worden blind en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen.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 Bankenverzekeraar ING heeft in het tweede kwartaal 788 miljoen euro winst gemaakt. En dat is 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Winst is vooral gedaald door het afdekken van de sterk wisselende aandelenkoersen in Japan. ING heeft extra reserves aangelegd om die te kunnen opvangen. In Nederland heeft ING vooral last van MKB-bedrijven die problemen hebben met het aflossen van de leningen. De brand op het internationale vliegveld Jomo Kenyatta in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is nog altijd niet onder controle. Luchthaven is gesloten vanwege de grote brand. Vliegtuigen worden omgeleid die naar uh, Nairobi moeten. En voor gestanden passagiers wordt hotelruimte geregeld. Koert Lindijer vertelt er zo meteen meer over. De boekhouding bij de Rijksoverheid is een warboel. Dat constateren interne accountants bij het Rijk. Meldt het AD na een eigen onderzoek. De krant heeft twintig rapportages van de accountants bekeken zou in het afgelopen jaar 472 miljoen euro onrechtmatig zijn uitgegeven. Die onrechtmatigheid kan ook zijn ontstaan door het ontbreken van genoeg informatie. Boekhouding is zo ondoorzichtig dat van 2 miljard euro onduidelijk is of het geld goed is besteed.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 Morgen is het op de meeste plaatsen weer droog. Er zijn een flinke zonnige perioden en het wordt zo'n 20 tot 23 graden... bij een matige en vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En er is verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er zat een korte file in Nederland op de A13 Rotterdam richting Den Haag... voor Delft, twee kilometer. Daar stond een vrachtwagen met een lekker band, maar alle rijstroken zijn nu weer open... Verkeer dat via de a 16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil, kan beter omrijden. Bij knop het Klaverpolder via Roosendaal. Over de A17, de A58 en de A4. Want op de E19 in België is een ongeluk gebeurd. Vooral voor Antwerpen staat een lange file. Straks de brand in Nairobi. En ook over een populaire game hoort u: over Candy Crush. Hoort u zo in het Radio 1 -journaal. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Grote brand bij het vliegveld van de Keniaanse hoofdstad Nairobi... is nog steeds niet onder controle. Ik hoorde daar eerder al over vanochtend. Brand brak uit bij een van de terminals... en alle uitgaande en ook ingaande vluchten zijn gecanceld. Correspondent Koert Lindijer in Nairobi. Koert, hoe is de situatie nu? De beelden van de luchthaven zijn dat er nog steeds rook opstijgt... maar dat de brand, uh, dat autoriteiten de brand beginnen onder controle te krijgen. Dat is ook net bekendgemaakt door een woordvoerder van het ministerie van Transport... Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de, bij de brand. Nog gewonden, nog dodelijke slachtoffers. De airport, de luchthaven is geheel ontruimd. Alle passagiers hebben uh, de gebouwen moeten verlaten en zijn naar uh, de stad uh, gebracht. En alle vluchten, zowel de inkomende als uitgaande vluchten, zijn gecanceld en worden uh, geleid naar de steden Mombasa en Eldoret. Maar het grote. Het uh, nieuws is dus dat de brand nu bijna onder controle is en dat er geen slachtoffers zijn. Oké, okay, dat is allemaal goed nieuws, uh, Koert. Um, wat weet je over die, die luchthaven? Is het een veilige luchthaven? Deze brand ontstond in het hartje van alle gebouwen, daar waar de mensen van de immigratie uh, tezamen uh, komen. Het is een luchthaven die ontworpen is in 1974 en daardoor is het moeilijk om juist dat plekje in het hart van al die gebouwen te bereiken. Daar had de brandweer dan ook vanochtend problemen mee, daardoor is er wat vertraging. Uh, ...opgetreden, maar verder er zijn er nooit eerder branden uitgebroken in deze airport. Er is in dit land natuurlijk een verleden van terroristische aanslagen, ook door Al-Qaeda. En mede daardoor is de veiligheid uiterst, uiterst uh, groot... Op de luchthaven mede door zowel financiële steun van Amerika als ook uh, mensen van de veiligheidsdienst die gestationeerd zijn. Dus het staat bekend als een redelijk veilige airport uh, in de regio. Het nou, Le levert in ieder geval heel veel logistieke problemen op. Onze collega Wilco Boom is daar ook gestrand. Voor hem werd al een hotel geregeld. Het zal veel vertraging opleveren. Het zou gigantisch veel vertraging opleveren. En behalve dat dit een soort regional hub is... dat heel veel vluchten voor de regio hier naartoe komen. Dus voor passagiers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 Ga terug naar de rust die heerst bij verslaggever Matthijs Holtroff, want hij is op bezoek bij Villa Marianne in Apeldoorn. Uh, want het gaat goed met de zorgvilla's in Nederland, komen er steeds meer bij. Dit jaar alleen al worden er twintig van die zorgvilla's gebouwd. Uh, Matthijs, bij Zorgvilla stel ik me eigenlijk een soort groot jaren dertig woning voor die nou, sfeervol verbouwd is. Heb ik het goed? Ja. Ja, dan heb je het uh, heel goed. Op de kamer van mevrouw Seipkes ziet het er allemaal heel modern uit. Ik zal uh, kort proberen te beschrijven hoe de kamer eruit ziet. Het is een L-vorm met aan de korte kant een klein uh, keukentje, een wastafeltje een klein, met wat, uh, wat kastjes. En dan aan de uithoek van de lange L zou je kunnen zeggen, daar staat nog een kabinetje met uh, wat boekjes, wat kaarten. Vooral veel kaarten van het Koningshuis. Bent u een beetje fan van het Koningshuis, mevrouw ja, Suipkes? Al een beetje. Ja? Ja, zeker. Wie is de favoriet? Hele, de favoriet is uh, dat Koningin Maxima. Ja, precies. Ik dacht even dat u Beter zou zeggen... maar het is inderdaad Koningin de Maxima. Ja. ja. Um, dan een, uh, een, een heerlijke fauteuil Zit u daar vaak? Nou, nee. Dat kan niet zo makkelijk zitten. Want u ligt nu ook nog in bed. Maar daar kom ik strakjes, want ik was nog bij de voortuig gebleven. Dan daarnaast een lamp met daaraan heel veel kaartjes... met vooral veel familieleden. Ja. Een stoel met uh, wat handdoeken en wat, uh, ja, wat, wat zorgdingetjes. Ja, wat, wat, wat voor zorg heeft u nodig, mevrouw? Ja, nou, ten eerste wat ze mij elke dag geven. Mm -hmm. En wat voor zorg ik nodig heb, ja... Dat komt kijken gewoon, hè. ja. Dus uh, daar helpen ze mij met wassen en aankleden. En dan, uh, ja, dan zit ik soms nog even op. Even naar buiten, even als het mooi weer is in de tuin. Ja, want vanaf die fortuin kunt u inderdaad zo ook in de tuin kijken. Ja, ja. Het is een prachtige uh, grote tuin. Ja, dat is mooi hoor. Heel fijn. Ja. Daar zijn we blij mee. En u ligt hier... Uh... Nog in bed? Bent u iemand die vroeg opstaat of liefst lekker uitslaat, nee, zoals niet. vandaag? Nou, vroeg opstaan doe ik niet. Ik kan niet zo makkelijk opstaan. Maar uh, ja, dat gaat gewoon langzamer als dat ik gedacht had. Ik heb een voel die een beetje die verlamd is. Mm -hmm. Dus die, daar stap ik zomaar niet even mee uit bed. Oké, okay, daar heeft u wat hulp bij nodig. Nou woont u in Villa Mariana, dat is een, uh, een particuliere uh, zorgvilla. Maar voorheen heeft u ook ergens anders gewoond. Um, kunt u het verschil eens aangeven? Ergens anders, u bedoelt met mijn ziekte? Nee, voorheen, vertelde u net, heeft u nog ergens anders gewoond. Oh, ja, en dat was niet zo'n succes. Maar misschien kunt u aangeven wat daar geen succes was... en nou, wat u hier misschien juist wel bevalt. Oh ja, hier bevalt mij alles goed. Hier ben ik leuk terechtgekomen. Daar ben ik blij om. Ja. Want wat vindt u belangrijk hier aan het leven? Nou, dat er een beetje om me heen gebeurt. En dat je gewoon met, met mensen kunt praten die hier komen. Ze zijn allemaal welkom. Ook mijn familie. Heel gezellig. ja. En u heeft een mooi kamertje. En dat uh, ja. is ook niet vanzelfsprekend, hè? Nee, hoor. Nee, dat is waar. Maar er komen niet veel tegelijk, want dat kan ik niet zo hebben. Dat is te gek, hè? Maar er komen meestal twee of drie tegelijk. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat u zich niet zo snel druk maakt... over wat het allemaal kost. Maar heeft u daarover nagedacht? Ja, daar denk je wel over na, ja. Dat is al uh, oh, dik in orde. hoor. Ja? Ja. Okay. Nou, dat is van tevoren dus uh, goed uitgezocht. Ja. Want dat hoorden we eerder vanmorgen. De reguliere zorg is niet altijd goedkoper dan zo'n mooie villa in, uh, in Apeldoorn. In de bosrijke omgeving. Dus uh, als ik u zo, zo hoor, bent u echt tevreden? Ja, ik ben tevreden over dit kleine hokje, <lacht> zal ik maar zeggen. Ja. ja, het is mij goed, hoor. Nou, dan nog één vraag. Wat gaat u vandaag doen? Heeft u nog een, een plannetje? Nou, ik dacht, het is mooi weer. We gaan wel even naar buiten. Maar ik weet niet hoe het wordt. Nou, het er gaat zal regenen. wat regen komen, ja. geloof ik. Ja, het gaat heel hard regenen. Nou ja, dan wacht ik maar af wat er komt. Okay. Maar uh, ik heb ook wel verder wat dingen. Wat tijdschriften. Die ik kan bekijken of kan doorlezen. Precies. En ik zie ook wel dat de... Nieuwe kalender al klaarstaat van 2014. Het Huis Oranje Nassau met ja. Willem-Alexander... die zijn vingers in de lucht houdt. Ja. Dus, uh, Ah, u steekt zelf ook de vingers er maar weer in de lucht. Precies. Het, uh, het belooft een mooie dag te worden. Zoveel is zeker in Huizen Mariana in Apeldoorn. In het kleine hok daar. Matthijs Holterhoff kon er nog bij. Dankjewel, Matthijs. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Onze correspondent Sander van Hoorn praat u zo bij over de laatste politieke ontwikkelingen in Tunesië. Afgelopen nacht was daar een grote demonstratie. Nou, het zit niet mee. Nou, kan ik een vuurbal maken. toch maar een keer uh, het bommenje laten activeren, denk ik. Tasty. Vuurballen, bommetjes activeren. Misschien kent u het wel. Het spel Candy Crush Saga het is razend populair. Het is een soort uh, drie op een rij met snoepjes. De makers hebben allerlei slimme trucjes bedacht... waardoor je het blijft spelen. Zeer verslavend. En hoewel het spel gratis is, verdienen de bedenkers miljoenen. Ik zit op level 147. En daar zit ik al heel lang op vast. Dus het blijft toch wel een uitdaging om die level uh, te passeren...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 Helaas Level 147 mislukt. Level 147 mislukt voor de tigste keer. Maar toch weer opnieuw proberen. Ga het nog even opnieuw proberen. Nee hoor. <laughs> We gaan toch nog een keer proberen. Zo gaat het bij miljoenen spelers over de hele wereld. Het bedrijf achter Candy Crush. Het Britse bedrijf King overweegt inmiddels een beursgang. Hier weer 60 punten. Hallo. En nog een keer. Of je even wil presenteren? Oh. Verkeersinformatie misschien? Je zit gewoon... Eh, eh, dada, dada, maar, dada, je? Je. Nee, Edwin eh, Gerritser. Ja, ik ga wel eventjes. Vertel, hoeveel files staan? Nou, één korte file in Nederland maar, Lara. Op de A9 ook maar richting Amstelveen van Baddoeverdorp, twee kilometer. En verkeer dat op weg is vanuit Rotterdam naar Antwerpen over de A16... kan beter omrijden vanaf Knopend Klaverpolder... via Roosendaal over de A17, de A58 en daarna de A4... Er is een ongeluk gebeurd in België op de 119 en staat daardoor een lange fiede voor Antwerpen. Hoppa, 120 in één keer. Knop. Wat ben je nou mee bezig? Candy Crush. Oh, okay. Zo dadelijk praten we u bij over de situatie in Tunis, Tunesische hoofdstad. Eerst maar eens even muziek luisteren. Robin Thicke van Blurred Lines. Dit is het NOS Radio 1 journaal. I'm U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tienduizenden mensen hebben in de Tunesische hoofdstad Tunis opgeroepen... om het aftreden van de regering. Het was massaal, maar vrij vreedzaam. Vrijheid was een veelgehoorde kreet onder de demonstranten. Of Geef de mensen lucht, dat is wat we vragen. We stikken nu en snakken al twee jaar na adem. Al dus deze demonstrant. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn over Tunesië. Sander, waar doelt deze man op? Waar heeft hij last van? Van de regering die uh, gevormd wordt door de moslimbroederschap. Niet uitsluitend, maar wel in uh, meerderheid. En met name is het probleem in Tunesië: uh, radicale islamitische groepen die zich van alles permitteren. Bijvoorbeeld die twee politieke moorden. Dat is het klimaat waar uh, deze demonstratie zich tegen verzet. Ja, twee politieke woorden. Maar die demonstratie was uh, toch vreedzaam in, in beginsel. Hoe, hoe verhit zijn de gemoederen? Ja, die gemoederen. Die zijn eigenlijk vanaf het begin al uh, verhit. De situatie in uh, Tunesië is niet vergelijkbaar, bijvoorbeeld met die in Egypte, waar je een heel sterk leger hebt. Dat heb je niet in Tunesië. En het politieke landschap is ook uh, verspreider, verdeelder in uh, Tunesië. De uh, moslimbroederschap moet daar bijvoorbeeld samenwerken. Maar toch zie je ook daar gebeuren dat debat tussen uh, religieuze uh, groepen en wat meer seculiere groepen. En die scheiding die is wat scherper dan uh, ook weer in Egypte, waar iedereen de meeste mensen uiteindelijk moslim zijn zie je dat seculier in Tunesië veel vaker ook echt seculier betekent en die mensen die voelen zich bedreigd door die uh, moslimstroming. En twee uitgesproken uh, standpunten werden ingenomen... door juist die twee politici die niet zozeer vermoord zijn... maar werkelijk geliquideerd zijn. Uh, die laatste bijvoorbeeld, ten overstaan van zijn gezin doodgeschoten... voor zijn huis, in zijn auto. Dat is iets waar de Tunesiërs zich tegen verzetten. En dat doen ze dus op straat, zoals je hoorde. Dat doen ze ook in de politiek. Uh, de uh, vergadering die de grondwet moet gaan herschrijven... daar hebben oppositiepartijen zij zich uit teruggetrokken. Juist weer uit protest over die twee moorden. Ja, tot voor kort leek het toch vrij goed te gaan met het democratiseringsproces. Je had het al over die nieuwe grondwet. Al anderhalf ja. jaar wordt eraan gewerkt. Hoe fragiel is dat nu, dat proces? Ja, het blijft fragiel. Dat blijkt wel uit het feit dat die grondwet inmiddels al klaar had moeten zijn. En ook nu weer het aangepaste tijdschema heeft het dan over verkiezingen in december. Maar ja... Er wordt op dit moment heel weinig geschreven, omdat uh, veel mensen zich daaruit hebben teruggetrokken. Dus dat proces, en dus ook het proces van nieuwe verkiezingen, dat ligt even stil. Men moet het uh, pratend tot een oplossing brengen. Dat gebeurt ook wel hoor. Oppositie en regering in Tunesië, die praten met elkaar, die proberen hier uit te komen. Laten we dat dan inderdaad als lichtpuntje zien in Tunesië. Durven ze dat nog wel, durven politici nog wel zich gematigd op te stellen? Ja, dat toch wel gematigd en ook heel uitgesproken uh, tegen uh, de verdere islamisering van de Tunesische samenleving. Ik bedoel, dat was wat die twee mannen die vermoord uh, werden heel duidelijk deden. Die zijn namen stelling niet alleen tegen de radicale islamitische groepen, maar ook tegen de moslimbroederschap. En ja, de, de, men, men vindt dus ook dat de moslimbroeders veel te weinig doen om dat klimaat waarin uh, uh, kritiek mogelijk is van alles op iedereen, vergelijk maar een beetje met wat we in Nederland hebben, dat de moslimbroederschap... Te weinig doet om dat te beschermen, om de cultuur die ze in Tunesië hebben, om die te waarborgen. En dus zie je dat uh, uh, mensen eigenlijk doorlopend de straat op gaan sinds die eerste politieke moord een half jaar geleden, met name in de hoofdstad Tunis, maar zeer zeker ook daarbuiten. Sander van Horen over de situatie in Tunesië. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Uitspraken van Europarlementariër Godfrey Bloom... hebben tot ophef geleid in de Britse politiek. Dat meldt The Guardian. Politicus van de UK Independence Party, UKIP, probeerde uit te leggen... dat hij niet nog meer geld aan ontwikkelingshulp wil uitgeven. Geen geld dus naar Bongo-Bongo-land, omdat het toch opgaat aan zonnebrillen en appartementen in Parijs. Politici van andere partijen, met name Labour roepen de partijleiding van UKIP nu op de Europarlementariër... uit de partij te gooien. Bloem zelf vindt de ophef belachelijk. Het feit dat hij een Poolse vrouw en medewerkers uit Kashmir heeft... maakt volgens hem duidelijk dat hij geen racist is. Een journaliste van Le Soir magazine is erin geslaagd... een mes en een explosief van 450 gram... voorbij de beveiliging van een Belgisch luchthaven te smokkelen... staat vandaag te lezen in het blad. 60% van de gevaarlijke voorwerpen... zou probleemloos voorbij de beveiliging komen... En het nieuws komt op een precair moment... omdat het land momenteel de beveiliging van onder meer de luchthavens... heeft opgeschroefd vanwege de terreurdreiging. Nederland heeft vanaf dit najaar een tweede trappistenbier. bier gaat de Zundert heten, het staat in het AD. Tot nu toe kent Nederland één trappistenbier, La Trap. Maar de monniken van de Abdij Maria Toevlucht gaan de concurrentie nu aan. Nou, ze lieten een oude koeienstal van de kloosterboerderij de Kivit... opbouwen tot brouwerij. En volgens een broeder zal het bier begin november op de markt komen. Het had een ode aan Nijmegen moeten zijn. Een speciale Starbucks mok met uh, mooie plaatjes uit die stad. Er is alleen wel een beetje wat misgegaan. Want de afgebeelde brug op de mok uh, is niet hier in Nijmegen. Oh. Alt Gelderlander. Ja, nou dat is uh, onhandig. Uh, voorop staat een afbeelding van de Grote Markt op de achterkant. In blauw met sierlijk letters Nijmegen. En daarboven een afbeelding van een brug. Wat de Wuilbrug had moeten zijn. Maar het is de John Frostbrug oh, in die Arnhem. Ligt niet ja, is in Nijmegen. Nee, nee. een andere nee. rivier ook. Oeps. De tekening is duidelijk. Ook nog de Eusebiuskerk te zien trouwens, ook uh, Arnhem. En nog wat zeer om nijmeegse gebouwen. Alles kant. Mokje kopen? 2 <laughs> euro. Niet Mokken.